Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de havenstad Sevastopol op de door Rusland bezette Krim is brand uitgebroken in een brandstofdepot. Dat komt vermoedelijk door een droneaanval, meldt de door Rusland aangestelde gouverneur. Op beelden is een grote rookwolk boven de stad te zien. Over mogelijke slachtoffers is niets bekend. Gisteren voerden de Russen een reeks luchtaanvallen uit op doelen in Oekraïne. Volgens Kiev kwamen daarbij zeker 25 mensen om het leven, onder wie een aantal kinderen. De politie in Rotterdam onderzoekt een explosie en een brand vanmorgen vroeg bij het pand van een webshop in de wijk Vijenoord, meldt Rijnmond. Eerder in de nacht werd bij een winkel in Krooswijk een fles met brandbare vloeistof gevonden. Dat was in dezelfde straat waar deze week twee keer een ontploffing was. In Rotterdam waren dit jaar al 50 explosies bij woningen en bedrijfspanden, meer dan heel vorig jaar. De politie denkt dat die te maken hebben met drugshandel. Advocaat Ines Wesky is door familieleden van Ridouan Taghi onder druk gezet om berichten door te geven tussen de zwaar beveiligde gevangenis in Vught en de buitenwereld. Dat schrijft het Parool op basis van ontsleutelde berichten uit strafdossiers. Uit het artikel blijkt dat een zoon en een zus van Tachi op verschillende manieren druk op Wesky hebben gezet. En de arrestatie van Wesky toont volgens de krant aan dat het OM denkt dat de advocaat is gezwicht voor de druk. Weski ontkent altijd met klem dat ze doorgeefluik was van haar cliënt. Brazilië erkent zes regio's in het Amazonegebied als inheems territorium. Met die erkenning door president Lula kan beter worden opgetreden... tegen illegale houtkap, mijnbouw en landbouw. De invloedrijke landbouwlobby in Brazilië wil juist dat die gebieden beschikbaar blijven voor exploitatie. En het weer, van het noorden uit op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en het wordt 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van de Utrecht naar Amsterdam staat tussen knooppunt Oude Rijn en Maarse 3 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Het komt door een auto met pech in de Leidse Rijntunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Doebak leeft. Zeker het tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks onder andere de geschiedenis en de verjaardagen. Eerst maar even de fruitje uit Nederland. Nou, even normaal. Yeah, ja, zo'n lekker fruitje uit Nederland. Inge Galkar, spinning around. Draai maar even lekker om hier. Te met Engel uh, Gagard en Spinning Around. Het yeah, gewoon nog even muziek hier. Het rijden gewoon de volgende plaatsen hier. Dat is helemaal geen punt. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker 1942 gebeurde er dit. What the fuck? Ja, wat was dit nog Weer dit. Een krater in het hart van Tessenderlo. Een fabriek van waspoeders en meststoffen is ontploft. Een ongeval met katastrofale gevolgen. Het dorp is verwoest. 109 de Sandro in België. Heeft dus een chemiebedrijf. En uiteindelijk komen er 189 mensen bij om het leven. Echt iets van 500 mensen gewond. En ze zijn bezig geweest met ammoniumnitraat. Uh, dat zat vast. En dacht, weet je wat? Ammoniumnitraat. Oh, dat is zo irritant. Eraf nee, Weet je wat? Als we nou gewoon dynamiet gebruiken om dat los te weken. Nou, dat is een beetje aan de hand gelopen uiteindelijk. Dus een gigantische krater. Uiteindelijk echt uh, gigantisch. En het mag is... Die fabriek staat midden in Woonwijk. En uiteindelijk hebben ze, dat, uh, hebben ze gedacht van nou, uh, wat zullen we gaan doen? Zullen we die fabriek gewoon even bij een uh, industrieterrein opbouwen? Nee, we hebben ze een enquête gehaald in de buurt. En blijkbaar waren er heel veel mensen die ook bij Tessendro werkten. En die hadden zoiets: hmm, laten we het toch maar weer hier opbouwen. En uiteindelijk is het toch precies op dezelfde plek is het gewoon weer teruggebouwd. Okay, ja. Echt ongelooflijk. Wat? Nee. Ja. ja, ja. Er is, uh, het is natuurlijk ook een dag natuurlijk van. Uh, uh, vlakbij de, de, de Tweede Wereldoorlog enzo. en zo. Het ja. is inderdaad de huwelijksdag van Adolf Hitler met Eva Braun. Ja. Op dezelfde dag wordt dus uh, concentratiekamp Dachau bevrijd... door de troepen van de Verenigde, Staties, waar, de, van de Verenigde Naties. Waardoor ze natuurlijk helemaal uh, in shock waren wat ze daar aantroffen. En daarnaast had je ook... Dus dat uh, ze begonnen met het project Manna. En uh, de operatie Manna. En dus dat ze allemaal vliegtuigen met... Uh, met voedsel gingen droppen boven Nederland en oh, Europa ja. en Europa. er was natuurlijk een ernstige hongerwinter geweest. En mensen waren zwaar uh, onder, uh, onder voet en zo. En uh, ze zijn echt uh, overal geweest. En uh, kijk hoor, noodzakelijk. Uh, ik zit eens te kijken waar het precies was. Maar uh, na de hongerwinter had je dus ook het akkoord van Achterveld. En uh, tijdens de eerste voorbesprekingen bij dat akkoord... Uh, na de hongerwinter, toen was, was dus besloten dat het... Uh, eten gedropt moest gaan worden. Het was toch wel een heel gedoe allemaal. Want uh, ze hadden het weer niet het materieel om het eten dan overal te halen waar het dan uh, terecht kwam. Oh ja. Weet je ja, wel? Maar het ja. was uh, wel heel veel van het uh, witte broodsmeel uit Zweden. En toen was dat Zweedse witte brood. En dat werd daardoor best wel heel populair. En daarna moeilijk naar de wc gaan, zeg maar. Goed, ja, maar nou, ja, dat gingen ze allemaal de, Ze waren ernstig onder voet, allemaal de mensen, hè? Het MAF is er ook op 29 april. ging Adolf Hitler trouwen met Eva Braun. En dat hadden ze gewoon veel eerder moeten doen, ja. Want de volgende dag hebben ze zijn ze uit het leven vandaag gestapt. Dus ik, ja, ja, zo depressief huurlijk. aan het eind, en, en, ja. als ze dat eerder gedaan, hadden, hadden heel veel ellende bespaard gebleven. Misschien wel, ja. Helaas hebben ze dat niet gedaan. Uh, iets anders, ja. Dat was dit. Dramatic videotape obtained by Channel 5 News shows what appears to be a group of LAPD officers beating a suspect. As soon as it hit the airwaves, ja. it created a firestorm. Het gaat over Rodney King. Rodin King is een uh, taxichauffeur die eigenlijk uh, uh, ja, die is voor, voorwaardelijk uh, vrijgelaten. Hij is um, veroordeeld voor ooit, um, noem je dat? diefstal... Uh, hij wordt aangehouden, rijdt door. Hij rijdt door een aantal rode lichten. Politie gaat erachteraan. Na een kleine achtervolging weten ze hem toch aan te houden. En ze zijn zo agressief dat ze op een gegeven moment... Uh, hij is ook agressief naar hun. Dat staat niet op de video. gegeven moment beginnen ze te slaan en te taseren. Dit videootje wordt op een lokaal tv station uitgezonden. En die denkt, hé, hey, we hebben goud in handen. We zenden dat op de uh, landelijke televisie uit. En toen uiteindelijk werden deze vier blanke politieagenten vastgezet. Voorgeleid, uiteindelijk vrijgesproken. En toen het vrijgesproken werd, eh, toen werd de, de, de donkere... Sloeg de vlam in de pan. Sloeg de vlam in de pan. En dat duurde uiteindelijk zes dagen. En de vierde dag, toen dachten ze misschien kunnen we Rodney King zelf inzetten... om te vragen of ze kunnen stoppen. Rodney King heeft dit te zeggen... aan alle mensen van Los Angeles... en alle mensen van de steden van de Staten. zo up in this horror en houd. Mensen, ik wil gewoon zeggen... You know, can we, can we all get along? Can we, can we get along? Um... Yes. Can we all get along? Weet je wel, ja. stop jongens, stop. Dit gaat helemaal de verkeerde kant ja. op. Moet je je voorstellen, dan zie je hem ook staan. En hij is heel zenuwachtig voor die uitspraak, voor, de, voor deze toespraak. Hij denkt me zo, what the fuck? De hele wereld lijkt in brand te staan omdat ik aangehouden word. Ik, be, ik heb mij ook niet helemaal goed gedragen. Was dat nou die goede manier om op de show te reageren? Uiteindelijk is het ook gestopt en deze... Vier uh, politieagenten zijn nog een keer volgeleid geweest... en uiteindelijk zijn ze twee jaar later toch veroordeeld. Althans twee daarvan. Dus ja. Die hebben toch gevangenisstraf gekregen. Maar hij kreeg een schadevergoeding, zie ik... En... Uh, van de staat als eind is de van 3,8 miljoen dollar kreeg ja. hij. Ja, wel veel, hè? Ja, uiteindelijk is hij verdronken in 2012. Ja, ik vind dat? het wel een beetje raar. Want hij werd dood aangetroffen op de bodem van zijn zwembad. Ja, wie En ze zeiden van ja, alcohol en drugs. Ja, er is ook weer heel veel geld mee gemoet geweest natuurlijk. Ja, ja. Maar ja. wat een narigheid allemaal. Zeker. is ja. echt uh, helemaal niet zo prettig wat, allemaal. Wat gebeurde er nog meer? 1964, huwelijk Prins en uh, Irene. Dit... De liefdesplechtigheid vond plaats in de prachtige Capella Borghese... waar zich reeds de genodigden bevonden toen het bruidspaar hier binnen schreef. Zeker, dat gebeurde in 1964. En uh, Irene en uh, Carlos Hugo van Bourbon Parma, uh, die gingen trouwen in Rome... en uiteindelijk zijn ze daarna nog op aud audiëntie geweest bij de Paus. Ze hadden elkaar in een jaar eerder, 1963, ontmoet bij de Wintersport... en het diepste geheim is zij omgetrouwd naar Rooms-katholiek. En daar werd helemaal geen rugbereid gegeven... dat zij zelf een geloof veranderde. Uiteindelijk zijn ze tot 1981 getrouwd gebleven. Ze hebben vier kinderen achtergelaten. En ze hebben na de scheiding nog regelmatig met elkaar contact gehad. Ja, logisch als je vier kinderen ja, vier hebt. Kinderen, ja, dat moet wel natuurlijk. Dus dat is wel mooi. Zij is echt van die spiritualiteit, hè? Bomenknuffelen bijna Ja, ja, ja, zij is en, de bomenknuffelaar. Echt van de natuur. En, nou, ja, ja. Wel mooi, hoor. Ja, vandaag is ook het huwelijk van... Uh... Uh, Prins William en Catherine Middleton dat is inmiddels twaalf jaar geleden. Dus ik denk dat we over een half jaar misschien een klein feestje krijgen. Want dan zijn ze twaalf en een half jaar getrouwd. Oké. Okay. Dus Mark My Words is dus, uh, 29 november. Nou, we zullen het allemaal Maar ja, eerst krijgen we volgende week de auguratie van... Uh, Prins, uh, sorry, King Charles. Ja, ja. Ja, ik ja, ben heel benieuwd. Ik, ik ben erg benieuwd, jou. Ja, dat gaat aflopen wie? Want dat is echt, daar is echt een, een organisatie moet erbij komen kijken. Joh, dat is ongelooflijk. Nou, is nog één ding. Wat dan wel leuk is, in 19, wat oh, was het ook weer? 71, ja, de eerste uh, aflevering van op Losse groeven met Giel Montagne. Ja. Yeah. En dat was in de jaren zeventig uh, nog erg populair. Allemaal Nederlands-talig muziek. Uiteindelijk kwam er in de jaren 80 echt Nederlandse popmuziek. Echt serieus de beentjes ons door Doe maar, het goede doel. En toen uiteindelijk werd op Losse schroeven eigenlijk meer een smartlappen-televisieprogramma uh, waar alle smartlappen. Uh, ja. En uiteindelijk is, later, is het later op Losse Toeren, op volle Toeren omgetund. En dat is weer een hele andere. Uh, stijl geworden met uh, Alibé natuurlijk. Hè? Ja. Die twee uh, uh, stijle Nederlandstalige muziek bij elkaar brachten... maar door het weer heel anders werd. Oké, okay. nou, dat is zover de geschiedenis... straks die ja. verjaardag, want we hebben ook nog wat meer dingen. Onder andere even... een oud plaatje. Een aantal jaar geleden kwamen ze met The Best of... The Cooks. Be Who You Are.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 Dat is zo mooi. Ik heb gewoon recht om mezelf te zijn. Echt. Ik wil ook respect van jou hebben, want ik ben gewoon mezelf. Ik vind dat jij mij respecteert. Hou eens op. Hou eens op daarmee. Ik vind het, daar zijn we momenteel wel een beetje in doorgeslagen. Dat iedereen maar respect verdient. Hoezo? Ja. Ga, eens, ga, eens, ga eens wat doen of zo? Ja. Ga gewoon iets wat voor de maatschappij doen in plaats. Goed, vandaag zou je jarig zijn geweest, maar helaas al overleden in 1974. En toen was hij ook 74. Ik heb het er ook over niemand minder als de Duke. En de Duke maakte dit. Nou, Hij was een orkestleider, componist. Hij experimenteerde met onder andere de tonaliteit. En dat is echt hele rare dingen proberen. Zoals het eh, trompet trompetgeschetter, bedempers, grommende saxofoons. En dat, dat noemen ze ook wel de jungle style. Hij toerde over de hele wereld. Hij heeft aan meer dan 2000 composities gewerkt... Ongelooflijk onderscheiding ooit gekregen van Nixon. Ik weet niet of het dan wat waard is hoor. Dus die schurk toch Nixon. Maar goed, uiteindelijk uh, deze Duke Ellington. En hij heeft ook heel veel mensen geïnspireerd. Nou goed, de Take a Train is een van zijn grootste platen die hij gemaakt heeft. De Duke. Ja, ik, ik heb nog wel echt een grootheid. En jij kent hem niet, dat vind ik nog wel heel grappig. Rod McEwan. Rod McEwan was een Amerikaanse dichter, singer-songwriter, componist, acteur. Maar hij, is dus, uh, hij heeft dus een tijdje in zijn leven, in het begin jaren 60 in Frankrijk gereisd. Hij heeft persoonlijk kennis gemaakt met Chansonniers En dat je onder meer Silbert Bécaud en Jacques Brel niet de minste. En van uh, Jacques Brel heeft hij, dat is nu Mekietepal, heeft hij vertaald. En in het Engels heeft hij die uitgebracht. If, if you go away on a summer's day. Weet je wat dat lied? Okay, wat en, en, en hij had en ook uh, Le, Le Moribond. Dat was ook een lied van Jacques Brel. Ik heb het origineel gehoord in het Frans. Maar dat Seasons in the Sun. Yeah. Van, uh, uh, we had seasons in the sun but the world that we knew. Weet je? Een hele en, uh, en, en dat is een enorme hit geworden, overal. En hij heeft dus ook in, in Nederland heeft hij opgetreden... bij uh, uh, Muziek voor de Vuistweg en al die dingen. En hij heeft dus een echt intens contact gehad, ook met uh, uh, Lisbeth List. En hij had ook nog wel iets met de pastorale. En hij, was ook, hij had ook uh, uh, voor Johnny Cash geschreven, Perry Como. Frank Sinatra heeft een compleet album opgenomen met zijn nummers... Dus, uh... allemaal, allemaal covers van uh, Jacques Brel? Nee, zeker niet. <laughs> okay, maar niet. hij was dus eigenlijk ook een dichter. Hij heeft dus ook uh, dichtboeken uitgebracht. Dus dat oh, was okay. toch... Hij heeft, niet, hij heeft niet alleen gecoverd, maar ook heel veel dingen gewoon zelf geschreven. Ja, ja, Vandaag ja. wordt hij 90. echt. Ik dacht dat hij al niet meer onder ons was, maar hij is er nog steeds. Willy Nelson. Ja. We're on my mind. 90. En hij heeft in 2022 nog één album uitgebracht. Dus echt actief gewoon. Hij begon in uh, 1979 ook met acteren. En hij speelde onder andere ook in... Dukes of Hazzard heeft hij ook gespeeld, hè? Echt, uh, Miami Vice en dan wel de remakes, The Simpsons. Nou, uh, echt bizar. Gewoon, en zijn eerste muziek kwam uit in 1973. Dus uh, Willie Nelson en, kijk uh, kijken of hij nog meer uh, uit... Nee, goed, dit is wel een beetje het bekende wat hij had. To all the girls I loved before. Ja, en de, de, de, de, het leukste meisje next door, Michelle uh, Marie Viva. Ja. Die is vandaag ook jarig. Ze wordt vandaag 25. 60 wordt ze vandaag. Wauw. Mooie vrouw. Mooie vrouw. Zeker. Ja, zeker. Vandaag wordt hij 85. En heel veel mensen zouden hem niet kennen. Maar Klaus Voorman. En Klaus Voorman is een Duitse muzikant en ontwerper. Hij produceerde heel veel hoesen. Onder andere de Revolver album van The Beatles. John called me for the first time. And asked me if I could come up met de cover knocked out. I couldn't believe it. He said, Come down to the studio and we play je de tracks we have up to now. En hij moest dus naar de, de, de muziek luisteren van de Revolver album. Hij vond het zo psychedelisch: zo iets wat hij nooit eerder had gedaan, dat hij daar een hoes voor tekende. En als je de hoest niet voor je hebt, dan moet je de hoest maar eens bij je pakken. Het is heel creatief met heel veel haar ook. Want ik denk ja, haar was bij de Beatles natuurlijk wel het verkoopmerk. Ja. Hij heeft ook het haar voorgesteld aan de Beatles. Samen met uh, Astrid Kriechter, Die was de vriendin van Stuart Sutcliffe, de bassist van de Beatles in het begin. Dat was, uh, die waren met z'n drie heel goed bevriend. En die, deze man heeft heel veel invloeden bij de Beatles uh, verzorgd. En ja, dat is wel grappig. Hij is vandaag 85 geworden. En uh, heeft ook onder andere met Harry Nelson samengewerkt. En John Lennon, ook nog Plastic Ono Band later. Maar nou goed, wie dan weer? Tammy Terrell. Oh, Tammy oh. Terrell, dat is dus een dame en die was een Amerikaanse soulzangeres. En ze heeft haar grootste successen eigenlijk geboekt met duet met Marvin Gaye. Maar ze is gewoon maar 25 jaar oud geworden. Hè? Ja, bizar. Dus uh, nog, nog niet eens. En uh, een van de grootste hits was natuurlijk Ain't on Mountain, Mountain High Enough met Marvin Gaye. En die staat aan de hand natuurlijk. Is dat nummer ook heel bekend geworden door uh, Diana Ross? Aha, ja. Dat weet nee. je hem. Ja, ik was daar, ken ik hem van. Ja. Hij wordt vandaag 69. Je kent hem van dit. Zeker. Jerry Seinfeld. Hij uh, trad voor het eerst op in 1981 bij Johnny Carson Tonight Show. En hij bedacht samen met zijn buurman Larry Davids. Begon hij uh, Seinfeld The Chronicles op NBC. En later werd het gewoon Seinfeld. En deze uh, Larry Davids is eigenlijk gewoon. Uh, uh, hoe heet die ook weer? Uh, uh, uh, hoe heet die gast uh, uh, uh, uh, nou weer? Wat heet die buurman? Kramer is dat? Die Kramer die altijd een beetje binnenkomt en uh, heel rare dingen zegt. En een beetje verward haar. Nou, en samen hebben ze dus Seinfeld opgezet. En, uh, en deze. Kramer doet nu nog rondleidingen in New York op een tourbus. Mm. Hij heeft wel stand-up gedaan ook, want dit is een voorbeeld. Look at this. What a, what a wonderful greeting! It's nice to be in New York. You know, I used to live here for many years and I had nothing. I was a total loser. In fact. I used to walk around outside looking for spots to live wonen when I became homeless. Ja, het is Amerikaanse humor, daar moet je altijd een beetje van houden. En soms ontgaat het me ook een beetje. Maar goed, Seinfeld uh, momenteel niet meer actief. Het is namelijk al een serie geweest die is vanaf 1981 tot 1998 actief is geweest. Het is ook populair geworden omdat het namelijk na Cheers zat. Oh ja. Cheers werd uitgezonden, dat is populair. <kwijnt> en dan kreeg je een, een serie dat een beetje anders was. En dat was uh, Seinfeld. Goed, wat nog je? Ja, in 1957 is geboren Jaap van Dissel. Ja, hij is helemaal naar de achtergrond verdwenen inmiddels. Ik weet niet of hij nu ook aangeklaagd wordt en zo. Want ze zijn natuurlijk allemaal... Er uh, oh, komen tribunalen! Ja, ja, precies. Ja. Maar uh, ja, je ziet dus gewoon wel van... Uh, hij is nu weer naar de achtergrond verdwenen. En ik denk dat hij daar wel blij mee is. Dat denk ik ook wel. Ja, <laughs> zeker. Het komt er allemaal Erg weer. blij. Is hier onder andere ook nog... Earl Maatsoeman is, is ook jarig vandaag. De vrouw natuurlijk uit Bill Kill 1, 2. Ja, echt. Bizarre films. Hele Goed. bizarre films. Nou, uh, tot zover de verjaardag. Ja, hoor. Jazeker. Eerst maar eens even uh, deze punten uh, heb ik al gehad. Ik heb dit nog voor de klaarstaan. staan. Ja. Dylan LeBlanc. Runnegates, yes, die betoebak leeft. Ach, zwevende muziek, alleen maar zwevende muziek. Af en wat een lekker stukje gitaarmuziek? Dat moet ook allemaal kunnen. Nou goed, ik weet niet of je de, de, de, de uitdrukkingen al kent. De kaagschaaf. Nou, de kaagschaaf. Ja, ik hoorde namelijk uh, gisteren op het nieuws. Het is een woord dat we al heel lang niet meer hebben gehoord: bezuinigen. En toch moet dit kabinet er voor het eerst nu aan geloven: de hand op de knip. Vandaag werd bekend dat veel kosten een stuk hoger uitvallen. Zo moet de overheid de komende jaren bijna 7,5 miljard euro meer gaan betalen aan rente. Ja, en dat loopt echt redelijk op. Eh, onder andere eh, loopt het op eh, tot eh, af, wat was het, eh, 6,85 miljard schuld in 2028. Dus ja, en eh, we betalen dus nu al 6,5 miljard eh, aan. aan, aan, aan aan geld om dat te betalen, die lening. Dus dat is wel bizar. Waar gaan we het geld allemaal aan uitgeven? En onder andere dit. De gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. 13,5 miljard euro extra. Het afhandelen van het toeslagenschandaal kost ruim 1 miljard meer dan verwacht. En de kosten voor de opvang van asielzoekers de komende jaren 8,7 miljard extra. Jazeker, het gaat blijft allemaal geld kosten. Waar moet het vandaan komen? De boetes gaan omhoog. Haha, met 10 procent. Oh. Ja, uh, ik zeg op de kaagschaaf. Methode. En uiteindelijk eh, ook de, de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning... wordt onder de loep genomen. En het wordt eh, waarschijnlijk inkomensafhankelijk. Eh, was er was altijd een maximaal eigen bijdrage van 19 euro per maand. Dat wordt waarschijnlijk nu wel bijgesteld. En daar moet je waarschijnlijk toch wat meer gaan betalen. En ja, alles wordt bekeken of je daar wel recht op hebt. Maar vooral de verkeersboete hopen ze... ook dat ze nu heel veel van die flitskasten hebben gerenoveerd. Want die waren een tijdje out of order... Uh, hopen ze nog weer wat meer geld binnen te, te harken. En dan, dan hopen ze, wat was het ook alweer, uh, uh, alweer? 8,7 miljard mee binnen te halen. Geloof zo. Ik. Ja. Dacht ik. Nou goed, zo is dat. Maar ja, weet je, het, kon ook niet, het kon ook niet oneindig zo doorgaan natuurlijk. Hè? Want dat geld er is wel veel coronasteun geweest en al die dingen. Ook, ja. Dus dat is allemaal, er zijn allemaal extra's. En dan nu voor de energieprijzen die omhoog gaan, er is overal steun. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment uh, komt de bodem van de schatkist in zicht. Ja, er zijn grenzen. Dat is gewoon heel logisch. Ja, er zijn grenzen aan, uh, aan het uitlenen van allerlei dingen. Dus uh, dat is, uh, ja. Dus, ja. Dat is uh, vervelend. En als je nu ook als uh, overheid nu geldleningen wil hebben... Zijn de rentes zijn ook omhoog gegaan. Dus uh, dat willen ze natuurlijk ook tot een minimum beperken. En voorheen was er gewoon eigenlijk bijna nee. negatieve rente als je teveel had. Dus dat moest uitgegeven worden. Klopt, er was gewoon ja. geld genoeg. Ja, ja, precies. Dat is nu afgelopen. Ja, het is maf. Nou nee, hoi, we zullen wel iets van merken. Zeker. Nou, we gaan zo naar het Zandwoord nieuws, hè? Dat is een goed idee. Eerst we even een geinig plaatje hier op de radio. Ja, Spector we het niet. Uh, simplicity, dat is het vaak. Onsimpelheid. Niet te moeilijk. General Doe dat altijd goed bij mij hoor. Simplicity van Spector. simpelheid en top. Ja, daar kan het soms talen zitten soms. Hè. De kracht van het ontwerp moet gewoon simpel zijn. Ja, vandaag is hij ook jarig helemaal. Piet Heijn Eek deed examen in 1990... met onder andere een serie sloopkasten. houten kasten. En hij is natuurlijk het meest bekend van... die hele grote lompe tafel, maar toch ook wel weer mooi. En dat noemen ze geloof ik de kantinetafel, waar Hij heeft het samengemaakt met het team... Ze moesten s'avonds aan, ja, aan tafel met eten. Toch? Nou, we gaan de tafel maken jongens, die moet vanavond klaar. En daar moeten we aan kunnen zitten. En op hoog tempo hebben ze een tafel gemaakt met allemaal sloophout. En de Frozen Fountain in Amsterdam heeft hem toen gepresenteerd. Dat zag er heel bizar uit. Een van zijn leuke ontwerpen is ook... De glazen plaatjes die hij had gevonden op het Philips terrein. Het oude Philips terrein. Glazen plaatjes met een metaal randje. En toen dacht hij van, hm, mooi, wat zou ik ermee kunnen? En daar heeft hij een hele aluminium kast omheen bedacht. Dus Piet uh -huh. Hein Eek, een ontwerper die uh, bekend is... door ja, heel veel sloophouten tafels en kasten en noem het allemaal maar op. Goed, het is, uh, het is er weer tijd voor. Zandvoortse berichten. Vertel. Ja, op aanstaande woensdag op 3 mei om half acht... is er een voorstelling in de Agatha-kerk. En die uh, gaat dus eigenlijk over... Uh, eh, uh, Etty, Etty Hillesum. Zij, Etty is dus een dame, die een Joodse vrouw. Die, die heeft dus midden in uh, bezet Amsterdam gewoond. en ze heeft ook eens een tijd in kamp Westerbork gezeten. En zij legde verantwoording af. In, uh, te, tegen het dreigende Koor van de oorlog. verantwoording legde zij af van haar groeiende geloof in de menselijke mogelijkheden. Het schijnt uh, echt uh, heel interessant te zijn. Ik heb zelf zo het idee van. misschien ga ik wel eventjes. Oké, okay, nou, ben benieuwd hoe ja. je daar terugkomt. Bestrating om de passage. Met een paar man zijn ze fanatiek bezig geweest om daar de straat dicht te, nou, te, te, te, te, te, te maken. En uiteindelijk, vorige week donderdag was het dicht. En iedereen blij. Hé, hey, hey, mooi opgeknapt. Volgende dag, wat zijn nou ze nou aan het doen? Hebben ze de boel weer opengemaakt. Het was toen niet netjes genoeg. En uiteindelijk hebben ze het er weer aan gewerkt. En nu ziet het er Picobello uit. En het is toch fijn dat er op de kwaliteit van de openbare ruimte wordt gelet. Hè? Dat ze niet ja. denken van, oh, hij is dicht. Laten we gaan nu aan het bier. Nee. Ander bericht is: Ventus uit Zandvoort. Vorige week weekend heeft plaatsgevonden op P. Zuid. Kan nog, hè? Kan nu nog. En uh, daar kwamen drie dagen lang kwamen er allerlei uh, VW-bussen. En er werd mokereel gerookt. En de opbrengst ging naar een goed doel. En dat was dit keer voor waardebornen. Waarmee mensen met een Zandvoortpas. Die, die, die het niet zo. niet een beetje krap hebben. niet zo breed hebben. konden dan man Rio's Dierenspeciaalzaak aankopen doen. En uh, uiteindelijk werd er dus 475 gerookt met die uh, makrelen. En de dierenpeciaalzak heeft zelf de 100 euro erbij gedaan. Wat een mooi gebaar. Zeker, zeker. Ja, dus, uh... Afgelopen woensdag heeft de burgemeester David Molenburg... namens zijn majesteit de koning Herbert Fens en Paul Olieslagers... benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ze waren beide onder valse voorwendselen naar het raadhuis gelokt. Vals voorwenselen. En die kregen daar <laughs> hun onderscheiding opgesteld. En Paul Odieslagers, ja, die, die, die was ook voorzitter. Gisteravond was ik natuurlijk op de avond van genootschap Oud Zandvoort. En daar uh, heeft hij nog een extra applausje gehad. En hij heeft gewoon vrij veel gedaan. Hij was bestuurder van uh, ondernemersvereniging Zandvoort. Hij was actief voor Stichting Viering Nationale Feestdagen. Voorzitter van Vereniging Beeld en Kunst. Spelend lid en voorzitter bij Wim Hildering. Dus hij is tegenwoordig ook nog bezig bij de KNRM. Dus hij heeft nog wel een staat van dienst. En daarnaast Herbert Fensie is al heel lang uh, verbonden en actief als vrijwilliger... bij de Sandvoortsal Hockey Club. Dus uh, in een van de aanbevelingsbrieven uh, werd dus ook uh, aangegeven... dat hij uh, voor dag en dauw aanwezig was altijd... en uh, dat hij enorm veel voor de vereniging heeft gedaan. Gedreven nou, gefeliciteerd, persoon. heren. Zeker, heel mooi om te horen. Zeg. Lieve buren en goede buren. Lief, liever een goede buur dan een verre vriend, hoor je altijd. Nou, wil je je aanmelden? Het is een project Lief en Leedstraat. En dat uh, is maximaal vijf, nee, 80 euro... Uh, per activiteit om een buur uh, voor een speciale reden iets leuks te sturen. Een bloemetje. Ja. Of even uh, flink hard onder die ring! Steek niet met de mes. Nee. Maar goed uiteindelijk uh, vinden ze gewoon dat mensen dichter bij elkaar moeten komen. De cohesie. Of is de adhesie? Ik had die die keer. De cohesie van de groep moet belangrijk Please punt, pluspunt pre-wonen. En gemeente. doen een duitje in het zak. Hele wonders begeleidt dat. En die vindt gewoon dat uh, mensen gewoon uh, best wel even aandacht mogen uh, Besteden aan elkaar. Ja, zeker. En dus dat is, dus denk, kijk, kijk even op pluspunt en er is vast een linkje naar uh, het project Lief en Leedstraat. Uh, Oké. Okay. Ja. ja, leuk. Uh, er, een andere straat die nu weer uh, in het nieuws komt is de Haldenstraat. Want dat hebben wij nog niet besproken. Dat de Haldenstraat wordt van de zomer weer dagelijks afgesloten van vijf uur s middags tot twee uur s'nachts. Dus ik vind eigenlijk dat ze dat op zondag op de zomer voor zo... de terrassen. Ja, het ja? Is eigenlijk, uh, de, de regeling is eigenlijk ontstaan in coronatijd. Ja. Maar gebleken is dat het dus echt een positieve bijdrage levert aan Zandvoort als toeristische badplaats. En het heeft ook een positief effect op de lokale economie. En het is natuurlijk wel fijn ook dat het pas om vijf uur is, als de winkels dan bijna sluiten. En uh, de, de uitstraling wordt verbeterd. En uh, de komende zomer wordt de huidige vorm van afsluiting met hekken nog gecontinueerd. En gaat gekeken worden of het misschien uh, structureel karakter gaat krijgen. Dus nou, ik ben heel benieuwd uh, nou ja, of dat het weer hetzelfde weer effect heeft. Ik merk nu wel al dat mensen in de haltestraat... toch over het algemeen midden op de straat lopen ook. Want ik denk, dan kom ik op mijn fiets aan en dan denk ik van... Jongens, waarom ga je niet op de stoep lopen? Dat is nee. toch wel wat veiliger, lijkt mij. Ja, lijkt me ook wel. Ja, ik vond het ook wel met de Koningsdag een uitdaging om met een elektrische fiets even goed over de markt te gaan. En dat moet natuurlijk wel. Ah, nee, dat vind ik altijd wel leuk. Nee, zonder Gerard, maar oh. ik zag het heel vaak gebeuren. En de oude mensen die schatten het ook nog steeds niet goed in. Hè. Die, die zijn zelf gewend met ondersteuning te, te fietsen. Dus dan gaan ze ook tussen de mensen door met ondersteuning fietsen. Dat gaat altijd te snel. Altijd te snel. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Ga um. je een landenkeus even voor je opzoeken. Goed, zoek je even op. Zoek je even een de muziekje, de Bente uh, Camino. Camino? Ja, Camino. Dus we hebben het over honesty. Al eerlijkheid, die al zo belangrijk. Bla bla bla. Are we something to each other? Or are we just growing small? Ik moet eerlijk zijn. Eerlijk vind ik zo belangrijk. Ik betwijfel of het eerlijk wel echt zo belangrijk is. Voor mij, betrokkenheid staat het nog net even boven. Want je kan soms best wel. even liegen. voor een bestwilletje. Ik denk, ja, ik kan hier wel de waarheid vertellen. Maar wie is er nou mee geholpen om nou hier de waarheid te zeggen? Nee, dat hoeft niet altijd. Goed, ja. Oh ja, bij, waren we waren hem bijna vergeten. Maar hij is vandaag ook jarig. Hij wordt echt wel 60 ook, hè? Nee, 63. Gerrit Joling. Gerrit Joling is vandaag jarig. Ja. Ja. En uh, ja, dit was echt een grote plaat. En die is in 22 landen toen uitgebracht, hè, dit. Gast kwam ook uit Schagen. We zien een periode dat ik heel veel ging stappen... en dat Gerrit Joling kwam ik ook wel eens tegen. Hij, uh, hij werkte daar in de Gouden Engel waar eens een biertje pakten. En toen was hij echt een struggle om ja een grote ster te worden. Hij was toen model... En uh, ja, er liepen shows En uiteindelijk hadden ze nog orkestband gemaakt. Toen dan gingen hij tijdens de shows ook nog zingen. Maar dat kon hij wel. En uiteindelijk uh, kwam hij in een sound mix show In 1985 ben je hey, niet juist, man. deed hij Domme Clean met Crying. En toen kwam het een beetje van, uh, van, van, de, van, de, van, van de vloer. En uiteindelijk is hij naar het songfestival geweest in Dublin. En deed hij Sian La. Alleen toen durfde hij die Octaaf hoger niet te pakken... Hij had een, een snelbal gehad en toen had hij, was hij toch een beetje ziekjes geworden. Hij oh. had op een uh, tochtig dingetje gestaan en toen ging hij in octaaf lager zingen. En dat was een beetje knullig om te horen uiteindelijk. Ja. Dan heeft hij heeft het niet gewonnen, dat, dat is wel duidelijk. Maar uh, Gerard Joling nog steeds wel actief in de media. En hij ja. heeft soms leuke opmerkingen. Ja, hij is heeft wel goed. altijd een beetje een show aan zo'n televisieprogramma. Ja. Leuk hoor. Hij heeft een enorme ego. Het is gewoon een vrolijke, een vrolijke nicht. Ja, vrolijk. Mag je dat zeggen tegenwoordig? Ja, Relndig is... mag zeker niet meer. Maar... Rendig, dat, dat is hij niet. Hij is nee. vrolijk. Hij is, hij gewoon is vrolijk. altijd uh, heel gezellig. Ik moet zeggen dus... dat ik in mijn jongere jaren... Nou ja, we zijn altijd een een beetje dezelfde leeftijd. Werd ik ook wel aangezien voor Gerrit Joling. En ik heb het echt wel zo erg gehad dat ik in de auto zat. Dat mensen echt helemaal... Hé, hey, daar gaat Gerrit Joling. Nou, Jij? Dan ik het raampje open. en dus zeg ik, nou, het is niet waar hoor. Ik ben geen Gerrit ik Joling. Ja, <laughs> ik kom niet zo hoog. Ja, ik kom niet zo hoog. Nee, nou, ik, dus, zie, ik, ik zie het niet. Nee, nu is het ook niet meer te zien. Nee. Hij is er ook, ook wel uh, veranderd in zijn gezicht. En ik ook nogal. Dus. Ja, hè? ja, dat zijn uh, de jaartjes. Ja. Uh, er is een uh, 9 miljoen euro kostende campagne gevoerd... om meer toeristen naar Italië te trekken. En uh, het was al, uh, er was een geanimeerde influencer die dit allemaal geregeld en zo... Maar nou blijkt dus uiteindelijk dat er gewoon uh, verschillende uithoeken zijn getoond. En, maar het blijkt dus ook een patio te zijn. En die is helemaal niet in Italië. Maar die komt uit het iets oostelijker gelegen Slovenië. En ook de fles op tafel is een Sloveense wijntje. Dat is een pijnlijk foutje. Maar het bureau wil niet uh, reageren op de ophef. Maar de video is wel offline gehaald inmiddels. Oké. Okay. 9 miljoen! Zo. So. Nou ja, het valt, het valt nog mee. Ik bedoel, dat was 4 miljoen de beveiliging. Dan kan je, kan je twee koningsdagen verhouden hier uh, ja, in Rotterdam. Zeker. Goed, het wordt tijd voor die landenkeuze. Ja, ik hij heb is vandaag de zouden jarenstilverwijs al overleden in 2015. En dan hebben we het over? Over uh, Rob McCune. Ja. En uh, ik, ik had zelfs al we gaan gewoon seasons in de zand doen. Maar ik moet heel eventjes uh, nou, season, even, even, is dat, is even door ook? de reclame heen praten. Ja, okay. Want die stuurt 15 seconden. Maar en Het leuke is, het is dus eigenlijk een nummer... Uh, van Jacques Brel. Oké, okay, dus en dat hij, is wel een verhaal van Jacques Brel. Op uh, onze tijdlijn heb ik een, een mix gedaan van hem met Jacques Brel. Yeah? Dat ze samen dit nummer zingen. Oké. Okay, nou. Dus uh, nou, hij kan aan. Ik ben erg nieuwsgierig. Wel relaxed. Is het les 1 op de gitaar dit? Ja. Of 2 al? You, my trusted friend. We've known each other since we were. Nine or ten Together we climbed Hills and trees Learned of love And ABCs Skinned our hearts And skinned our knees A meal It's hard to die When all the birds Are singing In the sky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 Adopapa, please pray for me. Researchnummers uh, is altijd echt belangrijk. Rod McKen. It, we gaan de vlotte versie zo nog wel eventjes opzoeken. Ja. Dit is uh, ja. echt, echt teleurstellend wat langzaam. Dit is echt heel langzaam, maar goed, hij zou vandaag jarig zeggen, geweest. Uh, Seasons in Zonen. Een cover van uh, Jacques Brel. Ja, die het geld op de grond gooide toen hij betaald werd. Goed, nou, um, ja, doen, doen we even een ander muziekje. Ja. Zeker, deze plaat hebben we ook al gehad. En dan pakken we gewoon de volgende plaats. Zeker. A decision, the thought is blurring my vision. I'm sick of hurdling fences, and the related expenses. I'm sick of needing the answers, relying on only chances for my own mental sake. Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life, the war. This neat process package There's aneurysist tractors distractors. come water me down She come beating this town Or should I hold on tight Say right I've no real idea Of which direction to We've been fake. Could oh. Tom Smith. Uh, en hij heeft het over... Could I, live with, uh, could I live to being fake? Oftewel, kan het Ik met andere woorden kan Ik uh, leven als Ik gewoon nep ben? Nou, Ik zijn we allemaal al wel een beetje... Gewoon uh, nep, hè. Goed, nou, de vier en vijf meisjes eraan te komen. De volgende week hebben we uh, geen uitzending omdat ik op vakantie ben. Nou, hoewel jij misschien nog. Ik iets ga nog te... proberen. Ja, ik ga nog, ga nog even weg. kijken of ik iemand kan ritselen. Met Mafies Dan ben ik in Turkije en dan is het altijd uh, de, de doden, denk ik, 4 mei. daar hou ik altijd rekening mee. Ga ik altijd in een hotelkamer toch altijd even. Die, ja? Uh, ja, dat doe ik altijd. Vind ik altijd, altijd gelijk, ga je even je eh, telefoon kijken naar het vreugde... Nou, niet het vreugde voor. Maar naar het vuur daar of die ik daar ergens in de buurt van. Ja, ik doe altijd de dam. Ja, oké. Okay. Ik, ik ben altijd op vakantie. Uh, dan zet ik altijd even de dam aan. Ik weet ook dat de dam schreeuwen nog. Was ik was wel echt een hele maf. Was ik je toen da ontzet? Dat was echt verbaasd gewoon. Wat gebeurt er ja, allemaal? Dat doe je toch niet? Nee. Maar, nee, maar uiteindelijk uh, is uh, Job Cohen... was voorzitter van de uh, uh, committee van uh, 4 en 5 mei. Hij uh, wordt overgedragen aan uh, André van Es. Dat is een vrouw die ook uh, erg bezorgd is van... hoe gaan we dat in de toekomst doen? En die had gisteren wel een theorietje en over. En bij 4 en 5 mei zeggen we altijd... de kern blijft 4 en 5 mei. De oorlog... Wat heeft het aangericht in Amsterdam? Maar vervolgens kun je wel open, vind ik, moet je open zijn naar de ervaringen van mensen van nu. Om hen daarbij te betrekken, de kans te geven, ook hun verhaal. Ja. Maar er gaat toch de discussie erover. Ja, wat er zijn groeperingen die zich toch op internet een platform hebben dat het allemaal wel meeviel. En is het allemaal wel echt nee, gebeurd. Ja. Dus nou, ik, ik, word, ik, ik ben dan lid van de afdeling Diversiteit en Inclusie, op mijn werk. En ik heb nu een uh, artikel van uh, de NPO 3... die heeft een af en toe van... hoe komt dit? Hoe ja? komt bijvoorbeeld uh, uh, Palestina... in uh, het conflict met Israël? Ja. Maar ook van... hoe is de jodenhaat ontstaan? Ja, oh, dat, en dus dat is zo het, oud. Ja, het, het is al een aantal jaren oud. Ja, maar dat artikel is dan... Uh, een jaar of zes oud. Ja, okay. Maar dat is echt uh, heel duidelijk uitgelegd waar het allemaal vandaan is gekomen. Ja, dat is mooi. En dat is wel heel mooi. Zelf die David Icker, die wordt ook nog genoemd, weet je wel. Dat hij oh, ja, uh, niet ja. binnen mocht komen. Ja, want ja. die reptielen en zo, dat zou dan toch wel uh, daarmee ja. te maken hebben en zo. Dus uh, heel, heel heftig Ja, allemaal. we zijn er van de uh, journal Hertz of zo. Die wil in 18, zover, 1894, 1895, wil die al een Israëlische staat uh, creëren al. Ja. Dat is later op het... Op een, uh, noem je dat een pauze gezet eigenlijk? Maar na de Tweede Wereldoorlog hadden we toch zo'n schuldgevoel. Met allen. Dan moest er moest toch wel iets gebeuren. Alleen nou ja, de Palestijnen wel, wel hebben daarvoor geleden. Ja, dat is toch wel terecht. Ja, ook wel terecht. Maar de Palestijnen hebben daar wel echt wat te veel voor geleden hoor. Dat ja. is niet helemaal oké. Okay nou ja, die maken. bezette gebieden, dat, dat was niet de afspraak. Nee, en nee dat heeft dat... gewoon een groot conflict veroorzaakt. Maar goed, en dat maar hadden ik al... ze niet moeten doen. Nee, maar goed, we hadden het over dode herding. Daar ging het over ja. hoe gaan we dat nu doen. En ik, eigenlijk, ze heeft wel een punt. We moeten eigenlijk de nieuwe oorlog erbij betrekken. Maar ik vind dat nogal wat hoor. Om de nieuwe oorlogen te gaan betrekken. Het gaat uit echt... die 4 of 5 mei gaat toch echt over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Om allerlei oorlogen daarin te mengen, vind ik altijd een lastig punt. Ik wil, ik, ja, die hele Jodenvervolging vind ik toch wel echt wel een heel groot dieptepunt in de geschiedenis. En op dat dan met andere oorlogen op een hoop te vegen, om dan meer mensen te, be te bereiken, weet ik niet. Nou, Het, is, het, het blijft gewoon dans op een slapkoord dit. Ja, dit is want, dan, een, ja, wat, wat, ja, wat moet je doen? Maar je wil de jeugd nog blijven aanspreken... want die, ja, die moeten de verhalen doorbrengen. Maar goed, ja, haal de verhalen wel uit elkaar. Je hebt de Tweede Wereldoorlog en je hebt andere oorlogen. Ja. Dat net even iets anders, vind ik. Zeker. Goed. goed, ik, uh, ik heb jullie nog klaarstaan, toch? Ain't No Mountain High Enough... met ja. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Want het is haar geboortedag... Helaas leeft ze niet meer. Ze is maar 25 geworden. Maar het clipje is geweldig. Ik ga hem ook delen op onze tijdlijn. kun je even kijken hoe mooi deze mensen waren. Ja, echt Ik ga bijzonder hem aanzetten. hoor. Zeker. Je ziet dat ze hier heel jong nog is. Ja, ja 25. Ja. Ja, uh, Marvin Gaye samen met Tammy Terrell... die eigenlijk uh, jarig zo zijn geweest... maar echt nog maar 25 jaar oud werd. en Het was niet drugs wat wij natuurlijk altijd meteen denken. Het was heel iets anders waar ze ja, overleden is. Het was he? een hersentumor of zo. Hersentumor, oké. Het is echt wel heel erg heftig allemaal. Erg ontwapend om dit zo te zien uit de jaren... Uh, ja, 60 geloof ik. Ik heb het begin jaren 60 gezegd. Huh? Ja. Mountain zitten in de of later door uh, Doyne Ross nog... Uh, met een haar in een klossie... Nee, is, uh, is het nog veel groter geworden, zeg maar. Goed, het loopt tegen een eind van het radio. Ja, het schiet alweer tonen. helemaal op gewoon, ja, hè? zeker. Nog een aantal berichten. Ja, zijn. ik heb nog wel een berichtje, want dat was een 24-jarige Poolse vrouw... die is gewoon in één klap 100 kilo lichter geworden. Want ze had een, een kiste met een diameter... van ongeveer een meter op haar linker-eierstok. Op haar linker Dan ben je 24 jaar oud, hè? En ze, ze had zich vorige week pas gemeld in het ziekenhuis. Maar wacht, maar, wacht even, Ze zat op haar linker-eierstok. Ja, ja, waar zit hij daar? Ja, die zit een beetje onderin je buik. Ja, 100 kilo. Ja, huh? het bleek dus gewoon echt... 100 liter vocht kwam eruit toen ze in de, in de siste gesneden hebben. Wel En het is ook wel gevaarlijk ook, hè. Want ze zeggen altijd, uh, als, als het uh, kiest is waar echt... Uh, uh, ontsteking is en dat komt in je buikholte en ja? zo. Dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk, want dan, uh, dan kan je gewoon aan dood gaan. Ik weet echt niet, als die, als die ja. vrouw, als je haar een setje had gegeven en dat is opgevallen, dan had je toch een hoop ellende gehad in je Jezus net nieuw tapijt! Nou ja, ze hoopt dus haar leven weer op te pakken. En uh, haar plannen zijn dus het ziekenhuis uit van mijn uitgerekte huid afkomen, want dat is ook hè. Een, oh, ja. En aan het werk en een gezin uh, zitten stichten. Ze durft niet dus, uh, naar het ziekenhuis of is bang dat het iets zo echt zou zijn? Het viel mee. Ja. <laughs> nou, dat ja, is toch Veel wel opvallend. Ik, uh, ik ken ook een jonge dame, die had het dus ook. Ja. En dat ik dan denk van, uh, ja, uh, dan heb je dat zomaar in je lichaam, weet je wel. Meestal is meestal de grote van een, uh, van een volleybal, zeg maar, weet je wel. Ja, ik, ik, ik heb een miljoen mensen, twee kisten of zoiets. Maar dit is dus, dus van... Heb je twee kisten? Met wat? Ja, ja. Ja, ja. ja zeker. Dat zou je maar niet het nou, zal je maar gebeuren, dit soort dingen. Nou ja, goed. Ik hoop dat, dat die er goed afkomt. In één keer ben je ook al plink afgevallen dan nog. Nou. Nou. Ja, die huid is natuurlijk inderdaad helemaal uitgerekt. krijg je het, uh, Maar ze is jong en dan ben je veerkrachtig. Dat is zeker waar. Nou goed, geven even mooie woorden van Rodney King. People, I, um, I just, I just want to say, can we, can we all get along? Can we, can we get ja. along? Ja, precies. Ja. Dat zou niet mooi zijn, hè? Dat zou toch love zijn. is the message ja. the message is love. Can we get along? Zullen we ja. gewoon maar doen? Dit is ja, laten we dat het maar leven. doen. Mooi weekend. Vrij weekend, Alan. En 4 of 5 mei, staat er bestille Ik alleen maar een viertje voor drinken. MUZIEK MUZIEK She's sitting for the light But she sees the vision going Cup in line after the light See how she looks in trouble See how she dances and She sips the Coca-Cola the difference, yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. It you drop your back to the floor and you're asking what's happening. this getting ain't now, hey now. Enough of the arguments. When she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. <laughs>